Zo, dan moeten we echt verder. Ja. Doe maar niks met En wel controle dat ze de licht voor ons naar beneden sturen. Deze kant, sergeant. De enige manier om boven te komen is met de licht. En ze zullen hem niet naar beneden sturen voordat ze ons gecontroleerd hebben. Zo, en hoe doen ze dat dan?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 Sorry dat ik je moest laten wachten, korporaal. En? Hoe liep het sollicitatiegesprek, sergeant? Niet slecht. Maar één moment dacht ik waarachtig... ...dat ze me die baan zouden gaan aanbieden. <laughs> maar mijn natuurlijke charme heeft op het eind... ...behoorlijk te strikken de benen gejakt. <laughs> maar uh, is het u gelukt goed rond de neuzen? Ze hebben me alles laten zien. Ja, echt? Van binnenuit komen we nooit die kluizing. Dat is onmogelijk.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 Nee, je zou een leger moeten hebben om dat pand binnen te dringen. Ja, maar nou vergeet u even, sergeant... ...dat dat precies is wat u tot aan het eind van de maand heeft. Een leger. Soldaat Freezer! Ah, morgen, sergeant. Soldaat Freezer! Je roept niet alleen in dienstheid, wat op zichzelf ze al een misdaad is... ...maar bovendien heb je mij ook nog eens een keer niet een aangeboden...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 Nou, voor wat je wel gehoord hebt. Bedankt, Jochie. Ik kan maar beter gaan kijken wat er aan de hand is. Goedemorgen, kapitein. Uh, Goedemorgen, Sezant. Zeg, de bovenmeester heeft nou maar gevraagd, hè? Ja, ja, ja. Ga ja, zitten als je wilt. Hij heeft uh, op de ogenblik iemand bij zich. Oh ja? Iemand die ik ken? Uh, neem me niet kwalijk, Sezant. Ik, uh, ik heb ontzettend veel te doen.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 Mooi hè? Ja, kolonel, jarry is hier. In orde. Wilt u maar naar binnen gaan, sergeant? Ja, dat zal ik zeker doen. Morgen, kolonel. Ga zitten, Daddy, ga zitten. Sergeant Parsons van de militaire politie kent u, geloof ik? Ja, inderdaad, kolonel. We zijn nou, uh, vrienden. De whisky is al gepakt, sergeant. We krijgen ze wel, sergeant. Enig idee waarom je bent, Terry? Nee, kolonel. Maar als ik op de een of andere manier ergens mee kan helpen. Alles je nooit op de afdeling? Alles loopt gesmeerd. Klopt je kast altijd? Ah, nou, nou, gek dat u dat vraagt, kolonel. Hoezo? Ik was juist op weg naar mijn kantoor toen ik uw boodschap kreeg. Oh. Ik heb een stomme vergissing gemaakt. Zo. Ja? Gisteravond nam ik nog wat stukken door en intussen vond ik een bundeltje ponden. Nou, het bleek voor de hand dat ze uit mijn kast komen. Ik moet ze samen met een stuk in mijn tas hebben gestopt.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 Nog eens drie pond. Moet dus de voering van mijn jasje gekomen zijn? Ik had ze bijna over het hoofd gezien. Dank u. 65, 68, 69, 70. Ja, ja. lijkt in orde te zijn. Teleurgesteld? Tuurlijk niet. Prima, dan ga ik nu maar naar mijn kantoor, kolonel. Nee, ga zitten, Derry. Er is nog iets anders. Hè? Misschien wilt u het overnemen als je zo'n passersen. Zeker, gewoon wel.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 Corporaal. Ja, sergeant. So Alsjeblieft, Grace. Dank je. Het was in niet eens zo veel veranderd. Nog net zo solide als toen. De veiligste plaats tijdens een bombardement, zoals ik toen nog gezegd heb. Met jou erbij was geen enkele plaats waar een bed stond veilig. <laughs> ik nam niet voor het risico om een bom op mijn kop te krijgen. Nou, bommen krijgen we altijd meer dan genoeg. Deze stad werd er echt door geteisterd. In één nacht kreeg ik te maken met twaalf onontplofte bommen. Twaalf! Michael.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 Het gebeurt er buiten. Ja, Achter John Derry! Weet je niet ik dat zo bij u binnenval. Ik ben bang dat er geen tijd is voor beleefdheden. Het gebouw wordt geëvalueerd. Het gebouw wordt wat? Twintig minuten geleden kregen we een telefoontje van uw werklaar. Ze hebben een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog gelegd. Het kan ook gevaarlijk zijn. Als hij afgaat, neemt hij het ja. hele gebouw mee. We gaan proberen hem ter plaatse te demonteren. Weet jij hier iets van, Bradford? Uh. Nee, meneer. Ja, neem u niet klaar, sergeant. Maar ik kan geen risico nemen. Ik moet eerst met de politie in verbinding stellen. De die is er al. Luister maar. Ik herhaal. Er is in dit gebied een onontplofte bom gevonden. Er dreigt mogelijk ja, een U moet dit gebied. kunnen we van Ik herhaal. Wegwezen. Meneer. We hebben geen Dat moeten we doen, meneer Watson. Volgt u, mij u maar. de mededeling van de Meneer Robson, komt u maar. Er is een staande dus ja, bom. Meneer Robson, u. Er dreigt mogelijk gevaar. U moet dit gebied onmiddellijk verlaten. Hier volgt de mededeling van de Doorloop, Doorloop de de Doorloop, ja, De derde Ja, Sergeant En In orde, ja, ah, Bent u al, hier, Sergeant Derry? Dames de heren, Ja? Zeg, hoeveel vergeet. tijd denkt u dat u en uw mannen nodig hebben? Ik wou dat ik het wist. De bom ligt moeilijk en er zitten muren vast. Ach, zo. We proberen nou een gat gaan gaan naar het ontstekingsmechanisme ja. te klaven, maar dat zou wel eens flink vergeet. diep kunnen liggen. Ja. Misschien een paar uren, misschien dagen. Ja, als het dan toch moet gebeuren, dan hoop ik dat het u dit weekend lukt. Ja. Ja. Ik hoop dat ze lekker de lichten uit te doen. Waar is Bradford? Uh, alles materiaal van de -vloer is terug in de kluis, meneer. Uitstekend. Nou, ik denk dat we het vandaag wel gehad van hebben. Z zet het tijdslot op, maandagmorgen, half negen. Ook voor elkaar. Uh, hoe ver zijn ze met de medailles gekomen? We uh, zijn ze al vijf, volgende klaar. Uh, als ja. dus we maandag weer kunnen beginnen, dan krijgen we het voor elkaar. Goed, zek. als je het uh, klokslot ja, hebt ingesteld, maak dat dat je wegkomt. Ja, Want de regels schrijven voor dat ik de laatste ben die het pand verlaat. Er is buiten ook een wc, Jenkins. Laat ons nog niet allemaal wachten. Ik heb het gehoord. doorbouwen alsjeblieft. Komt nog eens op St. mensen. Dank u wel. Zat u het einde volgen voor sergeant? Een beetje meer pit, Fraser. We moeten ja, ja, ja. nog een heel end. Ja, corporaal. Corporaal, vriendjes. Hallo, sergeant. Komt u ons een handje helpen? De meerdere levert de hersens niet te stierig overal. Yes. Alleen zijn aanwezigheid al zet zijn mannen aan tot grotere inspanning. Hoe gaat het? het? Nou, niet zo gek. Het is makkelijker dan vrezer eigenlijk verwacht. We zitten. Ja. Laten we eens ja? naar de boom kijken. Yes. Zo, dat is niet gek. Nee. Wie heeft die gemaakt? Ik, ik heb dat gemaakt. Ja. Ja. Maar kom niet mee, jongen. Poef, poef. Alleen, hij moet nog een klein beetje meer achterover helpen. Ja, we zijn bezig. Nou, ik hoop dat ik er ook nog zo goed uitzie als ik bijna 40 jaar onder de groene zoden lig. Die <lacht> hoef ik niet van dichtbij te bekijken. Ja. Hé, hey, moet daar boven eigenlijk geen schildwacht wachten? Nee, natuurlijk niet. Hoe minder mensen erbij betrokken zijn, hoe beter. Ja, dat Trouwens, wel. de politie okay. laat niemand door. Zeg, is uh, iedereen naar het gebouw? Ja, iedereen. Het was heel ja. indrukwekkend. Geen spoor van pandiek. Ik ben er trots op, Britten zijn. Hé, hé, nou, nou, nou, nou. Zeg, uh, Sergeant. Even uitblazen hoor. We moeten ja, nou maar eens dus met dat schutten beginnen. Met dat schutten, dat stutten. Met het stutten. Ja, ah, dat is goed ja. Stoppen met zou u wel van dat hout naar beneden willen gooien? Ja, dus het ja niet op, op mijn kop, hè. Is dat alles wat je hebt meegebracht? Ach, dat is, dat is toch meer dan genoeg? Meent ja, u het maar even even na? Niet tegen mij, had. Die minder dan geen tijd hebben bij de kwijt. ik er zo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 Het lijkt me fascinerend expert aan het werk te zien.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 Als u iets anders te doen hebt, dan klare Frazer en ik een beetje ondertussen eten. Hé, hey, ik, ik help jullie. Alsjeblieft, Sezant. Ja, ja. Goed dan. Kom op, Frazer. Ja. Yes. Pak een schip. Moeten die mensen niet wat meer naar achteren, inspecteur? Je hebt gelijk, Ach, Agent!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 Gooit u die zandzak even op. Oké. Okay. Oh, wat, wat een gewicht. Wat heb je ze voor nodig? Order van Fraser. Ze smoren het geluid en houden de lucht tegen Ze zand. Ik wil er in één keer doorheen. Als je maar een goede reden hebt, ik verhelp. Wat is er? Zie ik er goed uit? Hoezo? Er staat een televisieploeg over. Jongens, dit gaat de geschiedenis in als de misdaad van de eeuw.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 Dan moeten we alleen nog kijken op het werk. U en de corporaal gaan eruit en ik zeg man. aan. Oké, okay. okay, we zijn al weg. Daar komt die sergeant? Zo, alles hier nog Ja, tien tellen van u. Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf. We Ze komen eruit. Ik ben niet kijken, Bradford. Ja, een ogenblikje, meneer.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 Achter de rug. Wat is dat voor lawaai? Ik denk dat het al langer meer in uw kluis is, meneer Robson. De schok van de explosie moet het in werking hebben gezet. Door. Het spijt me, maar verder dan hier mag u niet. Bent u inspecteur White? Inderdaad. Mijn naam is Parstensen, militaire politie. Wij hebben telefonisch met elkaar gesproken. Ja, nou, prettig kennis met die maken, sergeant. Niets aan de hand, hoop ik. Nee, nee, nee, nee. Ik wil alleen even met sergeant Derry spreken. Als u wilt, had ik hem even opkopen. Nee, nee, dank u. Ik loop er wel even heen. Moet een verrassing zijn. Vooruit, sergeant. Ja...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 Ja. Het is Zijn we er door of niet? We zijn er door. Zijn we hier soms naar op zoek, sergeant? Een paar goud? je bent een krankzinnig genie. Nou moeten we alleen maar even inpakken en wegwezen. Sergeant Harry? Nee. Het is Basisson. Wat moeten we doen? Geen paniek. Jullie blijven in de tunnel? En ik zal proberen hem af te boeien. Sergeant Harry? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Blijf daar! Ik kom naar de boven. Dat hoeft niet. Ik kom maar naar beneden. Wat is er gebeurd? Een instorting. Vooruit. Help me. Pazarjan. Pazarjan. Waar ben je? Hier. Deden. Ik oh, oh, oh. kan van de domme niks zien. Alles goed met je. Nee.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 met een van onze nek. Ik ga naar beneden en plutsen e een beetje aan die bom, terwijl jij een vlees van de kruis leeghalen, oké? Okay. met een beetje geluk kunnen we dat toch voor elkaar krijgen. Oh, oh. Oh. Oh. Oh. Nou eens even naar je kijkers, ah, ah, Het is mijn been. Ah. Probeer je voeten te bewegen. Ah. Ah, ah, ah. Volgens mij is hij gebroken. Kijk ah, dat... En let de dingen niet van me afhalen. Niet voordat ik zeker weet dat het veilig is. Heb je verstand van die dingen? Nee. Zo, jouw afdeling ook niet. He. Ik zet de toverdoos even hier neer. Nou, laten we eens gaan proberen je kennis een beetje aan te vullen. Deze standaard, of conventionele bom van jou.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 A, a, wat ben je nou aan het doen? Ik schraap het vuil eraf en probeer de ontsteker te vinden. Uh. Nou, ja, had wel eens een schonere bom kunnen uitzoeken. Mm. Ah, Kersie, die jij je voor pappie? Oh, die verrechte merktekels zijn onleesbaar. Ja, wat, wat, wat kan ik daar nou, nou opmaken? Nou, wat voor ontsteking het is.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 Nou, die klok begon vrolijk de minuten weg te tikken tot de tijd om was. En dan... Boem. ...de schokontsteker werd af te gaan bij een schok, zoals de naam al zegt. Maar soms deed hij dat niet. En soms gebruikten ze beide typen ontstekers in één bom. Ik ga niet onder moet je er nou zo hard op slaan?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 Zo, ja. de bevestiging is ze eraf. En nou eens kijken wat we hier hebben. Ja. En? Het is er van een schoktyp. Ja. Ze activeerde de bommen vlak voor de toekomstigheid van door ze een kleine elektrische lading te geven. Ja. En die werd opgeslagen in een condensator en op het moment van inslag werd het circuit gesloten door een trilzakelaar. En af ging je boven. Ja. En zo. Zoals in dit geval we werkt het niet, totdat het manieke van de explosieve opruimingsdienst komt opdagen en er een beetje aan gaat rommelen. Je ziet er niet altijd best uit, ja, Voor mij gaat het best. Schiet jij er maar een beetje af. Zie je die twee draadjes? Ja, ja. Welke zou ik nou moeten doorknippen om het circuit te onderwerpen? Heb ik de verkeerde de onmiddellijke taak? Ehm, um, je lijkt me nogal een sportieve kerels, Jan. Jij mag kiezen. linker ...of die ah, Idiot! Weet jij dat dan niet? <laughs> dat mag je toch niet zo dik, man. Dat mag niet uit. In dit soort condensatels blijft een laning geen veertig maanden goed. plaats aan veertig jaar. En zo'n al langzaam al net zo dood als die goede uitgestorven dodo. Nee, we moeten de hele boel eruit halen. En dat is een heel verraderlijk karweitje. ...loos je in het noodlot, zegt nou. je. Noodlot? Noodlot? Waar vraag je dan nou? Weet je dat er verhalen verteld worden over de bom waar je na op staat? Oh. Toen deze bom zo'n 8 of 39 jaar geleden gedropt werd... ...zat ik in die kluis een paar meter verderop. Oh. Als deze ontsteking toen gewerkt had, dan zat ik hier nou niet meer. En na al die jaren komen we elkaar weer tegen. Ik geef hem een tweede kans. Hij ja, zijn niet tegelijk aan praten en werken... Dan zou ik dolgraag willen dat jij werkt, hè. Ik werk op je zenuwen. Uh. Is bijna klaar. Uh. Uh. Nou. Mm. Sluit je ogen en bid, want... Ah. Hij is eruit. Zult u maar even. Hoor de patiënt graag. President ja, Hou nog even volking, hoor. En loop vooral niet weg. Ja, Jean, ik ga even kijken wat mijn collega wil.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 We moeten een beetje opschieten. Hoe eerder we hier weg zijn, hoe beter. En niet vergeten, een brede grijs voor de televisiekamera's als we wegrijden. Oh. Zo, daar ben ik weer. Uh, wat, wat was er? De feit van de verzekering. Ach, alsjeblieft nou. Weet je dat je een bom op je voet, hebt? Ik word goed ziek van jou. Ja, sorry kerel, sorry. Oh. We hebben je er nou gauw hè? De klaar is over de weg. Dat is niet zo geduldig. Oh. Nee. Ah, het klopt allemaal wel. je achteruit, ja. Ho, ho, jongens, niet te snel. Kallemaan, links, links, ja. Ho, maar dat is hem. Schrijven naar links, hartje links, hartje rechts. Oh, alles zo. Dat is precies dat. Gauw zwaaien naar de mensen, jongens, zwaaien en lachen, lachen naar de tv-camera's. <laughs> Kijk die Robson eens zwaaien. <laughs> graag gedaan, meneer Robson. Wat <laughs> oh, een verkeerl. Ik zou die graag eens zijn schoenen staan als die maandag de kluis overdoet. <laughs> Ik geloof niet dat een klein beetje meer snelheid ons op dit moment kwaad zou doen, korporaal. Ja, het gaat corporaal. Ik kan hebben nou wel wat langzamer. Want we stijgen haast Want zeg ik toch. Ik uit. Sorry, sergeant, Ik wou alleen maar zo kan mogelijk de plink eind in de buurt zijn. Ik zegt man, dat bij die waardse schok het goud eraf Je zou vliegen. Nou, daar hoeft u niet bang voor te zijn. Fraser klemt zich daar achterin met alle krachten aan vast. Eh.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 Wat is er aan de hand, Fraser? Sexant! Die bom! Moet dat ding tikken? Tikken? Wegwezen! In de Grappel, vlak. U zei dat u de ontsteking eruit had gehaald. Idioot ik ben. Ik had het moeten controleren. Er waren er twee. Jullie blijven hier. Wat gaat u doen?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 Ah... Tikke, tikken, tikken, tikken... De, de Kalm. Ik moet naar de, de Salmaan, sergeant Salma, Alles is in orde... U bent in het ziekenhuis... De... Ziekenhuis? U heeft enorm gebocht... Een paar gebroken ribben... En een lichte hersenschudding. Dat is alles... Hoe, hoe ben ik hier terecht gekomen? Een van uw mannen heeft u binnengebracht. Hij maakt zich erg ongerust. Als u wilt, mag hij even bij u binnenkomen. Alsjeblieft. U kunt binnenkomen. Maar niet langer dan een paar minuten. Hallo, Sergeant. Corbara. Nou, ik heb het mooi in een sloep laten lopen. Hè. Dat had veel erger kunnen zijn, Sergeant. Ja. Dat moet het vast zijn zeker als de politie ons te pakken krijgt. Kijk eens op ik neer in die kast liggen. We moeten hier zo gauw mogelijk weg. Wat zit daar op die pols? Handboeien. een oh. Ja, ze wachten buiten. Halve politiekorps kampt op het ogenblik de hele streek uit op zoek naar goud. Ja. Ligt overal verspreid. Ja, het water loopt me in mijn mond. Nou, meekomen kom ik aan de inspecteur wacht. Dus, Jan, dat u in staat om een verklaring af te leggen? Nee, dat ben ik niet. Ik ben gedoemd. Ik, ik, ik heb ik, ik ben erg zwak door al dat bloed te ik Ja, hoor, hoor Nou, tot vriend, jongen. Draag je medailles op de rechtszitting? Die halveren vast en zeker onze straf. En je de groeten aan vrezen? Ja. Kijk eens. Ja, dat is helemaal niet. Dat is wat hij hij heeft er gebroken Zo, een vriend van u, om uw gezelschap te houden. Zo, sergeant Derrick. Basisum. Oh, nee. Agent, ik voel me een stuk beter. Breng me kleren. Ik ga meteen met u mee. Ik leg op het bureau wel een verklaring af. Zuster, wat is mijn broek? Zuster! Je hebt geluisterd naar De Blindganger, een hoorspel geschreven door Rodney Wingfield en in de vertaling van Loes Mora. De rolverdeling. Robson, Wim Hodders. Bradford, Ad van Kempen. Corporaal Stringer, Wim de Meijer. Soldaat Fraser, Ben Hulsman. Kaptein Moore, Paul van Gorkum. Coronel Bellevue, Johan Sierach. Sajan Pasensen, Hans Karstenbarg. Grace en een dokter, Joker Rijtsma Hagelen. Waard en een inspecteur, Frans Koppers en Sejan Derry, Wim Wama. Technische realisatie, Bram Hengeveld en Raymond van Maarseveen, regie, Hero Muller.